6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal hoort u hoe de stemming is bij FNV. Want ook die bond moet akkoord gaan vandaag met de aanpassing van het sociaal akkoord. Tenminste, dat hoopt het kabinet. Eerst krijgt u het NOS-journaal Mark Visser. Om het CNV steunt dus het begrotingsakkoord dat het kabinet vrijdag sloot met de oppositie. In het akkoord zijn een paar afspraken veranderd die het kabinet eerder met de vakbonden had gemaakt. Het CNV zegt er dus ja tegen, want de afspraken die de bond het belangrijkst vindt staan er nog steeds in. Dat stemt ons ook wel tevreden of blij, dat, dat in ieder geval de kern van het akkoord waar het gaat om de manier waarop wij oplossingen hebben willen bedenken voor WW en ontslag en andere zaken, dat die gewoon overeind zijn gebleven. En vanavond wordt dus duidelijk of ook de FNV ja zegt tegen het herfstakkoord. In het noorden van Syrië is een autobom ontploft midden in een stad die door de rebellen is bezet. Veel mensen kwamen om het leven, geschatte aantallen lopen uiteen van 15 tot 39. Ook raakten tientallen mensen gewond. De explosie was op zo'n twee kilometer van de grens met Turkije. Op beelden is te zien dat veel auto's in brand staan en dat gebouwen zijn verwoest. Ook is te zien hoe gewonden worden weggedragen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Syrië is nog niet opgeheist. De vraag naar regionale dagbladen en regionale radio- en tv-programma's blijft dalen. Daardoor krijgen die minder reclamegeld binnen en moeten ze bezuinigen, zegt het commissariaat voor de media. De bezuinigingen hebben volgens het commissariaat gevolgen voor de variatie en de onafhankelijkheid van de media. Die stelt dat regionale bladen nu al vaak hetzelfde nieuws brengen. In 1987 waren er 19 aanbieders van regionale dagbladen. Nu zijn het er nog maar vijf. Vier van de zeven Rode kruismedewerkers die gisteren in Syrië werden ontvoerd zijn vrijgelaten. Volgens het Internationale Rode Kruis zijn ze in goede gezondheid. Over de andere gijzelaars heeft de organisatie nog geen nieuws. Dat is een hele heftige... Situaties, hè? Niet alleen voor die mensen en hun families. Want u kunt zich voorstellen hoe heftig dat is... als uh, lange tijd onduidelijk is hoe het met die mensen gaat. Maar ook vooral voor de mensen die hulp nodig hebben. Hè? Want de kans dat deze mensen uh, hulp krijgen wordt kleiner... Op, naarmate het gevaarlijker wordt om hulp uh, te verlenen. De vrouw die zei dat ze in Haarlem was mishandeld... door zes mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk... heeft dat verhaal verzonnen, zegt de politie. De vrouw van twintig uit muiden deed begin deze maand aangifte. Ze zou zijn achtervolgd na een busrit... en door een groep van zes mannen zijn geschopt en geslagen. Maar politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen... blijken het verhaal niet te ondersteunen. Toen de politie de vrouw daarmee confronteerde... bekende ze dat ze het verhaal had verzonnen.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 De Britse politie heeft een man opgepakt die Buckingham Palace probeerde binnen te dringen. Toen agenten de verdachte fouilleerden bleek dat hij een mes bij zich had. De man van 44 zit vast op het politiebureau. Waarom hij het paleis in wilde is niet bekend. De Britse koningin was niet aanwezig toen het gebeurde. Begin vorige maand was er ook een incident. Toen werd een man in het paleis opgepakt op verdenking van inbraak. Het weer dan vanavond bewolkt en enige tijd regen. Morgen nog wat zon. Ook enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt dan een graad of 12. De Avondspits: Jolanda van der Velden. Die is behoorlijk druk. Lucella, 160 kilometer file staat er. De meeste vertragingen bij Rotterdam. Er beginnen nu ook wat aanrijdingen tussen te staan. Onder meer op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoeflaken en Barneveld 7 kilometer. Bij Barneveld is de rechte reishok dicht. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maars en Knopend Oudereen 3 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. Erg druk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Langzaam rijden tussen de de Ketelplein en Terbrechtseplein. Zijn kraanwagen van een aan Gevallen op de A50 Eindhoven richting Os. Tussen knopen Ekkersweijen naar Afrit Ekkers staat 2 kilometer. Zijn er twee dicht, dichter blijft er eentje open. Zigo heeft Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers.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 Prachtige en unieke natuurbeelden begeleid door de muzikale klanken van een 80 80koppig symfonieorkest. 28 december Ziggo Dome Amsterdam. Een onvergetelijke filmische en muzikale ervaring. Reserveer kaarten op Seatickets.nl. ticketsnl Het NOS Radio in Jounaal. Lucela Carasso. Zes minuten over zes is het. De koning kondigde het al aan op Prinsjesdag. Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen... leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingstaat... langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. En in de Willem Drees lezing legt premier Rutte op dit moment uit... wat hij daarmee voor ogen heeft. Dat straks. Eerst de afspraken die Rutte vrijdag maakte... met drie oppositiepartijen. De constructieve drie werden ze genoemd. Daardoor werd het sociaal akkoord wat aangepast. En de vraag is natuurlijk wat de bonden daarvan vinden. Nou, vakcentrale CNV vindt het acceptabel... dat zei de voorzitter Jaap Smit eerder deze uitzending. Nou, waar we natuurlijk niet enthousiast over zijn... is over dat geshop in, in akkoorden. He, dat heb ik de afgelopen week al veel te gezegd... laat het nou, we hebben een goed akkoord... Uh, en gaan we dan niet eens zitten moddelen. Nou ja, wat er uitgekomen is, is, is dat er nu uh, een, half, uh, een paar tredingen een half jaar naar voren worden gehaald. Nou, dan is de vraag, van, is dat, raakt dat nou het hart van het akkoord? Daarvan heeft het algemeen bestuur van het CNV gezegd... nee, dat, dat, dat is niet het geval. En dat stemt ons ook wel tevreden of blij... Dat, dat in ieder geval de kern van het akkoord... waar het gaat om de manier waarop wij oplossingen hebben willen bedenken... voor WW en ontslag en andere zaken... dat die gewoon overeind zijn gebleven. Dat zei Jaap Smit. We hebben natuurlijk nog die andere vakbond, de FNV. Die komt vanavond bijeen in Woerden... om daar te praten over het akkoord... of de afspraken die zijn gemaakt vrijdag. Bert van Sloten, jij bent daarbij. Bert, goedenavond. Tenminste, ik hoop dat je erbij bent. Bert, goedenavond. Ja, ik, ik ben erbij, Lucella. Goedenavond. <laughs> zeg, hoe, hoe zijn die afspraken die vrijdag uh, uiteindelijk zijn gemaakt met de oppositiepartijen? Hoe zijn die bij de leden van FNV gevallen? En daar was Bert Weger verdwenen. Bert van Sloten vanuit Woerden. We gaan dat even kijken. Het ledenparlement. We... Ja, Bert, begin even opnieuw. Sorry hoor, aan de luisteraar. Begin even opnieuw, graag. Ja. Um, dat zal vanavond blijken om antwoord nog te geven op jouw uh, eerste vraag. Want als dat ledenparlement dat is uh, bij elkaar, dat zal dan uitspreken hoe dat uh, uiteindelijk de tegenaan kijkt. Wat ze heel erg zwaar op de maag ligt, dat zijn nog steeds die 6 miljard euro aan bezuinigingen. Dat vinden ze nog steeds niet prettig. Maar aan de andere kant ook dat ze niet mee hebben onderhandeld. Een van de mensen zei hierbij het naar binnen gaan. Ja, het gaat wel over ons, maar wij hebben niet meegepraten met de politiek. En aan de andere kant hebben ze iets van ja, kijk, er zitten wel een aantal goede maatregelen. In, dat, uh, in, dat, uh, in die nieuwe afspraken. Die WW bijvoorbeeld, dat is toch allemaal wel verbeterd. 70% van het laatst verdiende loon in plaats van het minimumloon. Dus dat zijn de goede punten. Maar vooral die 6 miljard dat die overeind is gebleven... dat ligt ze zwaar op de maag. En wat overeind zal blijven is dat de FNV in ieder geval zal besluiten... om eind november opnieuw te gaan demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Ja, CNV had ook wel wat kritiek, maar is uiteindelijk akkoord. Uh, verwacht je dat dat bij de FNV... Uiteindelijk ook gebeurt, want die zes miljard, ja die 6 miljard stond nu eenmaal al. Ja, maar het zal wat anders gaan dan bij het CNV. Uh, er zal hier wat meer uh, gesproken worden daarover. Met name uit de hoek van bijvoorbeeld de Abvacabo. Daar zal gezegd worden, ja, en bij de zorg zal er behoorlijk wat bezuinigd worden. In dat nieuwe akkoord zal er behoorlijk bezuinigd worden op bijvoorbeeld de ambtenaren. Dat wordt op de ministeries uh, bezuinigd. Dus het zal een wat harder gesprek zijn. En het is een beetje moeilijk te voorspellen door wat ik net al zei in het begin. Dat ledenparlement, waarvan eigenlijk nog nie niemand precies weet hoe dat is samengesteld hoe die gaan stemmen. Maar de verwachting vooraf is wel bij Ton Heerts... dat hij het zal gaan redden. Hij heeft het slim gedaan. Hij heeft van het weekend namelijk helemaal niks gezegd... zodat er ook niemand aanstoot aan kon geven. En dat echt de bal, in dit geval het akkoord in de politiek... hier vanavond het werk kan gaan doen. Ja, stel nou dat de FNV tegenstemt. Heeft het kabinet dan een serieus probleem... of gaan ze gewoon door met het doorvoeren van de wetgeving? Nou, dan is er geen sociaal akkoord. En het kabinet zal dan vast en zeker doorgaan met het doorvoeren van de wetgeving. Ze hebben daar strikt formeel de vakbeweging niet overal bij nodig. Het is meer zo dat de verhoudingen dan een beetje verziekt zijn. Dus dan krijg je een misschien wel nog grotere demonstratie. Krijg je gedoe ook aan CAO-tafels. Dus dan krijg je gedoe bij werkgevers en werknemers. En het was juist bedoeld om een beetje de rust te doen, laten terugkeren. Zodat dat allemaal goed zou gaan. Zodat de werkgelegenheid voorop zou staan. Maar uh, als er geen sociaal akkoord is, oftewel als ze nee zeggen... want dan is er geen sociaal akkoord, ja, dan is er wel een groot probleem. Maar niet een dusdanig probleem dat het land niet verder kan. Hoedbert van Sloten vanuit Woerden. Vanavond dus die vergadering daar. Vanmiddag heeft een man geprobeerd Buckingham Palace binnen te dringen. Het paleis van de Britse koningin Elizabeth in Londen. De politie wist die man al vrij snel te overmeesteren. Anne Sane, onze correspondent. Anne, wat, wat heb jij daarover ge gehoord over dit voorval? Ja, om half twaalf Engelse tijd, half één in Nederland... Uh, probeerde de Russische man uh, een hek uh, bij Buckingham Palace over te klimmen. Uh, het gaat om de ingang die het verst weg zit... aan de rechterkant uh, van de beroemde voorkant van Buckingham Palace. En, en deze ingang is de gebruikelijke ingang om, het paleis, om de paleisgronden op uh, te komen. Uh, die wordt dagelijks gebruikt uh, door auto's die uh, het paleis in en uit gaan. Nou, de politie stopte deze man dus meteen. En uh, toen ze hem fouilleerden ontdekten ze ook nog eens... dat hij een mes bij zich had. Uh, en deze man wordt nu dus uh, vastgehouden op een politiebureau in Londen. En wat is er verder over hem bekend? Is er iets over hem bekend? Nee, eigenlijk weten we heel weinig over hem. We weten alleen dat hij 44 jaar oud is... en dat hij nu wordt vastgehouden op verdenkingen van inbraak en, en wapenbezit. En, en wat misschien een geluk bij een ongeluk is... is dat koningin Elisabeth niet thuis was uh, tijdens het incident. Nou, en het gebeurt wel vaker, toch, dat, dat iemand dit probeert bij het paleis... Ja, zeker. Het is, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorige maand nog zelfs uh, werden er twee mannen opgepakt... waarvan er één al over het hek bij Buckingham Palace uh, was geklommen... en zelfs ook een deur ingetrapt zou hebben van het paleis. En uh, vlak buiten het paleis werd toen een tweede man opgepakt... op verdenking van samenwerking met deze inbreker. Uh, en ook in februari van dit jaar werd er een meneer opgepakt... Uh, voor Buckingham Palace. Met, die uh, stond toen met twee messen te zwaaien en te schreeuwen... toen er van de wacht gewisseld werd. En, en hij is door de politie toen uh, met een tasergun uitgeschakeld na deze incidenten werd de beveiliging rondom Buckingham Palace natuurlijk aangescherpt. Maar ook toen weer ging het mis, maar dan op een heel andere manier. Want twee dagen na die inbraken in september werd prins Andrew, de zoon van koningin Elisabeth, aangehouden in de tuinen van Buckingham Palace. Oh. Toen die een wandelingetje <laughs> maakte na een vergadering in Londen. Die liep ook en met een mes ik... te zwaaien, of niet? <laughs> nou, dat gelukkig niet. Maar gewapende politie vroeg hem toen wel om, om zich te identificeren. Nou, dat zegt natuurlijk wel iets over de politie. Uh -huh. uh, ze hebben zich toen ze erachter kwamen wie prins Andrew was, um, uh, zich verontschuldigd. En, en prins Andrew heeft, uh, heeft die uh, excuses geaccepteerd. En, en nu zou er een intern onderzoek bij uh, Buckingham Palace lopen... naar de incidenten van, uh, van de afgelopen tijd. Ja, en de beveiliging dus nog even goed. De fotootjes van de familie uh, lezen, leren. Goed, Anne Sane, dankjewel vanuit uh, Londen. Het huurbeleid in Nederland zal moeten veranderen... om te voorkomen dat meer mensen onder de armoedegrens terechtkomen. De woningcorporaties in Den Bosch vinden dat. Ze trekken samen op met de huurders... bieden morgen gezamenlijk in Den Haag een petitie aan. Jeroen de Jager is de hele middag in Den Bosch. Jeroen, kan je daar in de wijken ook merken... dat mensen echt onder de armoedegrens leven, zoals de gemeente stelt? Nou, ja, zeker. Wat ik hier hoor in ieder geval is uh, dat er sinds... De, dat heeft vooral met de crisis te maken... ook dat mensen uh, veel langer hun auto voor de deur hebben staan... en daar eigenlijk heel weinig mee rijden. Dat is ook het eerste wat Frank heeft gedaan bij wie ik thuis ben... en die dus uh, een huurachterstand heeft omdat hij in de problemen is gekomen. Het eerste wat hij gedaan heeft is zijn auto eruit doen toen, uh, toen hij zijn werk verloor. Uh, en we hebben hier heel veel affiches, ik weet niet hoe dat bij jou is... maar ik heb die bij mij in de wijk ook zien hangen. Handen af van onze huren, die hebben hier ook gehangen, die affiches. Hmm. Want daar zit het probleem natuurlijk een beetje. Die huurverhoging in juni, die is hoger dan de inflatie dit jaar. Dat is nieuw, tot nog toe was dat altijd inflatie. Hoe hard is hier de huur omhoog gegaan eigenlijk de afgelopen tijd, Frank? Uh, ja, wij wonen hier nu zes jaar. En in die zes jaar praten we nu over uh, ruim 80 euro meer. Ja, die zit nu op 608 uh, per maand, hè? Ja, dat ja, klopt. Applapine, ja. uh, u bent van het huurdersplatform hier in, uh, in Den Bosch. U gaat morgen naar Den Haag, petitie aanbieden. Ja. Wat staat er in die petitie? Uh, in de petitie willen wij het voorstel doen... Uh, dat dus uh, de uh, uh, huren van de huizen samen met de energieprijzen... één geheel gaan vormen en dat daar dan de toelagen... de, de, de, huursubsidie, de, de huursubsidie, zeg maar, overgeven. huursubsidie overgeven zou worden. Want dan krijg je iets meer huursubsidie, want dat bedrag is hoger samen. Ja, en vooral, vooral omdat dus de huizen die dus uh, uh, oud en, en, en uh, goedkoop zijn... dus de sociale huurhuizen, die zijn ook meestal slecht geïsoleerd. Ja. Die ja. hebben een, een label van CD of nog lager. Ja. Uh, Frank, niet met de achternaam op de radio, want... waarom eigenlijk? Ja, vanwege eventuele schuldtijsters. Ja, ja, want die zitten een beetje achter u aan nu. Ja, dat klopt. U bent te goede trouw verder. Ik ben ook wel eens bij mensen geweest waarvan je denkt... ja, die hebben het echt laten versloffen. Maar dat merk ik hier niet. U bent echt in de problemen gekomen gewoon. Ja, dat klopt. Ik heb een eigen bedrijf gehad uh, op de bouw. En uh, ja, dat is in februari helaas op, uh, opgehouden te bestaan. Uh, vanwege de crisis, er was geen werk meer. En ja, vanaf februari zijn wij behoorlijk uh, ver achteruit gegaan. En uh, de oplossingen die worden aangedragen. Bijvoorbeeld wat meneer Lapien net zegt. Van, uh, doe die huurkosten en de energiekosten samen en betaal daarover de huurtoeslagen. Is dat iets wat, wat, wat u zou helpen? Alles wat in ons voordeel uh, werkt, helpt. Hmm. En of het nou, of het nou over, over 25 euro meer gaat in de maand, alle beetjes beetje helpen. Ja, want bij u is het echt, elke euro wordt omgedraaid, hè? Elk dubbeltje. Elk dubbeltje, ja. Want ik hoor u net zeggen, een frietje halen voor de kinderen, dat is al luxe bij ons. Ja, dat is al enorm luxe. Een frietent is uh, voor ons eigenlijk niet meer te betalen. Dat is toch bizar, want u had het best goed, hè? We hadden het niet slecht, nee. Ja. We, we konden leuke extra dingen doen en ja, dat is gewoon helemaal opgehouden. Want hoe, uh, hoe bent u teruggevallen in inkomen, mag ik dat vragen? Uh, Zo'n uh, kleine 3000 euro per maand. Netto, wat? Ja, netto. U bent teruggevallen van, hoeveel had u eerst? Van 4500 euro, netto. En nu naar 13, 14, 1500? Ja, klopt. Dat ga je merken. En terwijl u nog niet eens in een heel groot huis woont. U woont gewoon in een heel klein rijtjeshuis, rij net onder de huurgrens van 608 euro. Ja, dat klopt. En dan ineens zit je klem... Dan zit je heel erg klem. En ja, je hebt daar een uitgavenpatroon uh, nagemaakt... Uh, toen we het goed hadden. En ja, vanaf februari is dat, uh, is dat opgehouden. Maar dat uitgavenpatroon kan niet in één keer uh, omgedraaid worden. We hebben er wel zoveel mogelijk zelf aan, uh, aan gedaan... door middel de auto uh, eruit te gooien. Maar ja, niet alles is 1, 2, 3 op te lossen. Nee. Uh, hoort u dit soort verhalen, meneer Lapien, uh, voortdurend... en steeds meer om u heen? Dat horen wij meer, ja. ja. En, en, en zeker voor onze doelgroep. Want onze doelgroep die is eigenlijk de mensen met huurtoeslag... en de mensen die maar tot eh, 34.614 verdienen. Ja. Dus de, de, eigenlijk de, de, de laagste inkomens van Nederland. En uw oproep morgen in Den Haag, even los van wat u net in het begin zei... zal morgen zijn, we gaan er langzaam een eind aan breien. Wat, wat wil u, uh, denkt u dat het gaat veranderen? Ja, ja. Dat, weet ik, dat weten ja. we niet. We proberen van alles natuurlijk om, om iets te bereiken. Ja. Succes morgen in Den Haag. En uw succes om alle eindjes aan elkaar te knopen. Dankjewel. je okay. wel. Jeroen Jager vanuit Den Bosch. Daar van Spits, Jolanda van der Velden. Gaat alweer de goede kant op, eh, Lucella. Met de Spits nog zo'n 90 kilometer viel in totaal. In het zuiden van het land amper vertraging. Alleen wat op de A50 bij Eindhoven. Een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Bij knopende ouderijn 3 kilometer. De rechter reishok is dicht. Van half 5 tot half 7. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lüsela CLN, LDN, en dat staat dan voor Londen. Een opmerkelijke veiling in Rotterdam van relatiegeschenken aan de gemeente. Want ambtenaren van de gemeente die daar iets cadeau krijgen... mogen het niet houden. Dus dachten ze in Rotterdam, dan veilen we het maar. In het stadhuis in Rotterdam staan er een aantal vitrinekasten... vol met allerlei spullen. Weegschaaltje, een steen vanuit Wenen. Fotolijstje met een foto, Holland America... Burgemeester Abataan, de veiling is geopend. hè? Nou, als we er maar even langs lopen, ja, denk ja, ik dat, dat zijn objecten die wat langere tijd bij ons hier uh, zijn. Vaak geschonken door uh, bezoekers van de stad Rotterdam, maar ook uh, bezoekers um, uh, als wij zelf op uh, werkbezoek zijn in het, uh, in het buitenland. Een cadeautje voor de burgemeester? Een uh, cadeautje voor de burgemeester of cadeautje voor, uh, voor, uh, voor de wethouder. Wat is het? Is dat allemaal, hebben ze het allemaal gekregen? Daar een postzegelverzameling? misschien niet voor u? Nee, ik weet het niet. Ja, de pennen zijn mooi. Verschillende pennen die daar liggen onder andere. Eigenlijk allemaal uh, best wel dure spullen volgens mij, of niet? Nou, dat weet ik niet. Cadeautjes uh, die we mogen houden als bestuurders, dat is genormeerd. De waarde daarvan mag sowieso nooit meer hoger zijn dan 50 euro. Een cadeau zoals dit in dit geval een klokje of een hoofddeksel of, of een tapijtje. Nou, dat, dat nemen we niet mee naar huis, want dat zou in strijd zijn met de regels. En dan uh, na enige tijd uh, wordt het, uh, als het daarvoor geschikt is, ter in aangeboden. Hey, maar hier staat ook nog een schaal, Er staat niet al te veel op is dat misschien wat? Voor fijn hoor. Ja, voor Feyenoord wil je. Ja. Als jullie het jullie al gekregen hebben, moeten, moeten ze gelijk doorgeven aan een ander of zo. onder een mens of zo. Dat vind ik tenminste Ja, CD'tje iets voor je. Ja. Daar moest hij nog even over nadenken. De veiling in Rotterdam, een verslag van Onno Beukers. De participatiesamenleving, daar had de koning het over op Prinsjesdag in de troonrede. En op dit moment houdt premier Rutte in Den Haag de Willem-Drees lezing. Daarin legt hij verder uit wat hij voor ogen heeft met de participatiesamenleving. Redacteur Margeet Boer, jij luistert mee, eh, Margeet. Wat houdt het volgens Rutte in? Wat, wat vertelt hij verder over die participatiesamenleving? Nou ja, hij geeft aan dat er inderdaad na Prinsjesdag... heel veel discussie is geweest hè, over dat woord participatie, samenleving. En dus ook over het begrip verzorgingsstaat. Ja, en Rutte gebruikt die uh, Willem Drees-lezing. Uh, echt ook de termen van Willem Drees, de oud pvda premier Om te zeggen dat Willem Drees eigenlijk ook een uitgesproken mening had... over die verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen. En volgens Rutte is dat heel iets anders dan Willem Drees ooit bedoelde. Een basisinkomen voor ouderen en zieken. Eten op tafel. Een dak boven je hoofd. Daar had Drees zich tijdens de wederopbouw sterk voor gemaakt. Pas later, na zijn afscheid als minister-president in 1958... kwamen er allerlei regelingen en voorzieningen bij... in de thuiszorg, op sociaal-cultureel terrein en in het welzijnswerk. Daar had de sobere Drees op latere leeftijd ook een uitgesproken mening over. De staatsschool later voor iedere 65-plusser... En de gesubsidieerde volksdanscursussen en mannenpraatgroep uit de jaren 70 waren niet helemaal wat hem voor ogen stond toen hij vlak na de oorlog de noodwet ouderdomsvoorziening tot stand bracht. Ja, en aan zo'n verzorgingstaat denkt de premier dus ook niet. Hij zegt, in essentie gaat het nu dus om de vraag... hoe functioneer je als samenlevingen? Wat doe je samen? Wat doe je met anderen? Wat doe je zelf? En wat verwacht je dan van de staat? En vandaar dus die term van Rutte participatiesamenleving. Maar hij zegt, ja, die term is ook al twintig jaar oud. Maar het gaat dus om die participatiesamenleving en de rol van de staat. En die rol van de staat die zal van geval tot geval dus verschillen. Maar die is duidelijk anders... Dan dan we die de afgelopen tientallen jaren gekend hebben. Luister nog even. Soms zal het zijn door niets te doen, soms door een duwtje in de rug te geven, organisatorisch of financieel, en zo dingen te versnellen. En soms zal het nodig zijn het initiatief te nemen. Maar wat niet past in deze ontwikkeling, is een overheid die precies weet wat goed voor u is. De laatste weken is het woord participatiesamenleving nog eens negatief geduid als een verkapte bezuinigingsagenda van het kabinet. Mijn antwoord? De ontwikkeling naar een participatiesamenleving... is geen doel van beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. Langzaam, maar zeker... Ja, Rutte zegt dus duidelijk, geen bezuiniging hè, is dat participatiesamenleving. En dat is iets natuurlijk wat we na Prinsjesdag heel veel hoorden... van het is een mooie verhullende term voor bezuinigingen. Nou zegt Rutte, dat is het juist helemaal niet. Moet je eens kijken naar die samenleving waarin we leven. Daarin zijn dingen gewoon aan het veranderen. Mensen kloppen op hun 65 ste niet meer aan bij het bejaardentehuis... en zeggen, hier willen wij gaan wonen, staat betaal maar. Mensen willen gewoon op zichzelf blijven wonen. Zelfredzaamheid, behulpzaamheid, het zit allemaal in onze genen. En daar moeten wij als overheid nu gewoon ook faciliteren. Dus hij ziet... Uh, dat als participatiesamenleving. Iets wat eigenlijk vanuit de samenleving zelf al op is gekomen. Meer samenleving en minder overheid. En kijk, bij deze mooie Willem Drees lezing... ziet hij dus ook een bondgenoot in Willem Drees. Goed, Margreet Boer, geen doel van beleid, hoorden we hem zeggen. Premier Rutte, maar een ontwikkeling die gaande is. Dankjewel, Margreet vanuit Den Haag. Daarmee is een einde gekomen aan het Radio 1 Journaal voor vanavond. Ik wens u een goede avond en ga naar Joost Eerstmans. Joost, goedenavond yes. ook. Lucella, goedenavond. Waar over, uh, over de herfst. De oh. herfstdip. Ja. Lekker. We denken aan waardoverlast. We denken aan lange files. We denken aan donkere dagen en veel ongelukken. We zitten in de herfstdip. Uh, althans, een deel van ons. Um, het is tijd voor een paar tips, denk ik, Lucella... om de herfstdepressie wat, wat beter door te komen. Want dat kan. Veel mensen namelijk ten onrechte ongelukkig. Ik denk dat je het allemaal in eigen hand hebt... Ook al word je getroffen door onheil in het leven, geldt volgens mij... geluk creëer je zelf. Dat is mijn stelling. Geluk creëer je gewoon helemaal zelf. Ik heb geluksprofessor Ruud Veenhoven in de show... en ook filosoof en tegenstander Marlie Huijer... bij de afkomstig van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dus dat kan geen, daar kan geen rommel vandaan komen, zeg ik altijd. Dat bedoel ik op je vaste onderbuikadres, Luzella, Radio 1... Avondspits Is er weer, luisteraars, bel WNL op 0800-1121... met je staccato-reactie graag. Geluk creëren we helemaal zelf. Of doen hekje eens en hekje oneens. Hou je verstand op één. Tot zo bij Avondspits. Ik ben Renier van den Berg en ik vecht tegen klimaatverandering. Rainier is klant bij de ASM Bank. Die investeert, mede dankzij hem, in schone energie uit wind en zon.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 vakcentrale CNV heeft geen bezwaar tegen de aanpassingen in een sociaal akkoord. Dat zegt CNV-voorzitter Jaap Smit na overleg met het algemeen bestuur. Door de deal die het kabinet afgelopen vrijdag met de oppositie sloot... veranderde een aantal afspraken in een sociaal akkoord. Er is onder meer afgesproken dat werklozen na een half jaar moeten solliciteren... op banen onder hun niveau. En eerder was dat nog een jaar. En dat geldt ook vanaf 2015 in plaats van per 2016. Het ledenparlement van de FNV bespreekt het begrotingsakkoord vanavond. De participatiesamenleving is geen verkapte bezuiniging van het kabinet... zei premier Rutte in de jaarlijkse Dreeslezing. Volgens hem is de ontwikkeling dat burgers steeds meer zelf doen... ...geen deel van het beleid, maar een ontwikkeling die gaande is. Rutte zei ook dat de staat altijd een schild voor de zwakken zal blijven. En er is ook over tien of twintig jaar nog steeds een fatsoenlijke WW-regeling... ...en een solide AOW, zei hij. In het noorden van Syrië is een autobom ontploft. Midden in een stad die door de re rebellen is bezet. Veel mensen kwamen om het leven. Geschatte aantallen lopen uiteen van 15 tot 39. Ook raakten tientallen mensen gewond. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Marco Hoef. We hebben nog steeds te maken met bewolking en periode met regen. In de loop van de nacht wordt het in het zuiden wat droger... en komen ook wat opklaringen voor. Maakt voor de temperatuur niet of nauwelijks wat uit. Eigenlijk overal in het land minimaal van een graad of acht... Morgen wordt het 12 of 13 graden. Bewolking met regen trekt dan weliswaar weg... maar maakt plaats voor opklaringen met wat zonnige momenten... en enkele buien. En die buien kunnen gepaard gaan met onweer. Verder staat er een vrij krachtige wind in de kustgebieden. In het binnenland is minder wind. En de dagen die volgen verlopen wisselvallig... met soms wat zon, maar alle dagen is er ook kans op regen. En het blijft aan de koele kant met 13 of 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Nog 52 kilometer in totaal. Wel zijn er een paar aanrijdingen geweest. Ook op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar staat in ze knopen het Vondren en Maasbracht nu 2 kilometer. Tussen sint Joos en Wessem is één reisrook open. Ook een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij knooppunt ouderijn 3 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. En op de A50 Eindhoven richting Ost... daar is een kraanwagen van een aanhanger gevallen. Tussen knooppunt Eckersweijer en Alfred Ekkers rijdt 2 kilometer. Er zijn twee rijschokken dicht. Er blijft er eentje open. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geluk creëer je, creëer je helemaal zelf. Welkom bij Radio Roeptoeter. Vandaag vol positivisme. Wel WNL 0800 1121. Goedenavond. Wat mij altijd weer verbaast is hoe ongelukkig mensen kunnen zijn met bijvoorbeeld het kabinet, de gemeente of de rechtspraak. En hoe gelukkig ze zijn met hun directe omgeving. We klagen dus wat af, behalve over onszelf. Is dat nou typisch Nederlands? Ik vraag dat zo aan onze geluksprofessor Ruud Veenhoven. Maar wat ik veel belangrijker vind is de vraag... waarom zijn we vaak zo depressief en ongelukkig? Vaak niet omdat de omstandigheden vervelend zijn... maar juist omdat we zelf daarvan de oorzaak zijn. Mijn heilige overtuiging is dat geluk in ieder mens verborgen zit. Maar je moet wel zelf het luikje openzetten. Mijn stelling, geluk creëer je helemaal zelf. Bel WNO 0800 1121. Welkom in het theater van het argument ofwel uw potje stellingmakerij. We zijn er tot 7 uur hier op Radio 1. U kunt ons bereiken hoor. Via 0800 1121 krijgt u een gelukkige Peter van de Mde aan de lijn. En ook Jan Middelkoop zit klaar voor u. We zitten in de top 4 van gelukkigste landen ter wereld. Zweden, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland. Die staan nog boven ons. Dan tel ik even op dat we nummer 5 staan. Gemiddeld 7,7 geven we onszelf. Um, dat is uitgerekend. En twee derde van ons landje is vrij optimistisch over zijn eigen leven. En combineer dat nou eens met het geklaag eigenlijk dag in dag uit... over de file of over het kabinet of over de politiek, over je... Dagelijkse lasten weet ik veel wat. Er wordt nogal wat geklaagd en grappig die combinatie waarom dat nou zo uit elkaar ligt. Er kan getwitterd worden, het loopt helemaal vol met leuke reacties. Jan Arie Messenmaker twittert het eens. Gelukkig gelukkig niet alleen voor de geluksvogels. Gezond verstand en een positieve visie op het leven helpen een eind. En Stefan Kelder twittert mij ook eens. Ik denk dat, het je overal, dat je overal van het positieve moet kunnen Uitgaan, lastig, maar dat moet je wel zien te leren. Uh, veel getwitter, ook op de lijnen komt het mooi binnen. Ik zie een eerste beller uit Maastricht. Goedenavond, zeg ik tegen Berend Willem. Hiet Brink. Ja, goedenavond. Dag. Goedenavond. Dat, het geluk creëer je zelf, dat is waar eenmaal. <coughs> maar nu moet je rekening houden met allerlei omstandigheden. Hm. Als je verkeerde mensen tegenkomt, onder andere dit hoofdbouw. Uh, kabinet, ja. woonde ik in het buitenland met een pensioen en een uh, AOE en ben 70 jaar oud en ik kom terug, ik ben mijn woning kwijt ik ben mijn, ik ben mijn AOE kwijt, omdat ik nog 14 dagen te goed had bij justitie en dan zetten ze dus het stop Juist. Omdat ik me niet kon melden, dan zetten ze op een, hoe heet het, een opsporingslijst. U had iets eerder moeten betalen. Ja, maar ik ben daar alles door kwijtgeraakt. Ik ben 9 augustus, drie dagen na mijn verjaardag, mijn woning uitgezet onderhand. Yeah. Ik, ik woon nou nergens meer. Ik ben nou afhankelijk van de des heils. Moe, en, dan is, en dat ja. is allemaal door idiote regelgeving, terwijl jij in het buitenland zit... Weet je er niks vanaf, je krijgt geen post. Nee. En opeens is alles anders. Ja, ja maar ja. je moet een man van 70 jaar... toch niet de woning uitzetten. Het nee. is gebeurd. Je kunt ook zeggen, u had gewoon de boete moeten betalen. Ja, maar als ik in het buitenland zit twee jaar... ...weet ik niet wat er speelde in Nederland... ...met de verandering van wetten omdat ze geld tekort komen en van de bejaarden afpakken. Okay. pak je 9.000 euro van mij af. Nee. En omdat we de kosten doorlopen, mm. moet ik het betalen... en ben ik alles kwijt. Ja. Met de deur waren ze alles kwijt. Duidelijk... Wat is dit voor land? U bent duidelijk niet gelukkig op dit moment. Eh, dank wel voor uw belletje misschien... dat we u iets gelukkiger kunnen maken in deze uitzending. Het is natuurlijk geen prettig verhaal wat u vertelt. Wijnand Weerenburg twittert mij eens... ook al proberen mensen de grond in te duwen... gewoon laten zien dat je op lange termijn de sterkste bent. Ja, het is toch die positieve instelling, denk ik... Die Maak je wel gelukkiger, althans dat niet meer ongelukkig, zoals de eerste beller. De professor gaan we zo meteen naartoe. Ik, eh, ik wil nog vragen, u kunt nu nog bellen, is één lijn vrij. Geluk creëer je helemaal zelf, dat is mijn stelling. Bepaal je ook zelf. Um, 0800-1121, dan doet u mee rond loontjes. Eens zegt op Twitter, ligt dat er ook niet aan hoe hoog je de lat legt. En Hans Meekamp zegt helemaal oneens, de eerste... De een heeft meer geluk dan de ander. Sommigen hoeven daar gewoon helemaal niks voor te doen. Dat zit natuurlijk ook in een klein hoekje. Ik ga eens eventjes praten met Ruud Veenhoven. Ik heb ooit nog les van hem gehad in een grijs verleden. Meneer Veenhoven, goedenavond. Goedenavond. Nou, kijk waar ik het toe geschopt heb. Um, althans, ik weet niet of dat uw bedoeling was toen u mij les gaf. Maar u was docent sociologie toen en nog steeds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom bij Avondspits. Um, meneer Veenhoven, uh, geluk, hoe wordt dat eigenlijk bepaald? Nou, je bepaal jezelf wat je vindt van het leven. En uh, ja, wat je vindt van het leven... dat hangt natuurlijk van de, af van de omstandigheden van het leven... en ook van wat je er zelf van maakt. Ja. E heb je daar de overheid bij nodig? Uh, jawel, want uh, zonder overheid uh, zijn er geen straatlandteigens... Mm -hmm. uh, is er allemaal niks. Uh, en uh, dan zullen we het niet lang maken. Nee, kan je het ook omdraaien dat je zegt... ik ben ongelukkig door de overheid... of zegt u met mij... dat hangt ook voor een heel groot deel van jezelf af... Jazeker. Dus geluk is een beetje vergelijkbaar met gezondheid. Het hangt voor een deel af van ja, je genen en van de omgeving. Maar ook een deel van uh, hoe je zelf leeft. Ja, ja want de financiële situatie wordt het meteen al de eerste bellen zeggen. Dramatisch. Hij voelt zich gepakt, roof, ge beroofd door de, door de overheid. Doordat hij een boete niet kon betalen op tijd. Huis uitgezet enzovoort. Nou goed, dat kunnen wij niet beoordelen in zo'n korte tijd. Maar is, is de financiële situatie doorslaggevend? in uw onderzoeken hoe mensen zich voelen, gelukkig of ongelukkig? Nou, in de, voor de meeste Nederlanders maakt dat niet uit... want die hebben allemaal genoeg. Maar wanneer je niks meer hebt, dan maakt het geld wel degelijk uit. Ja, ja. veel mensen zijn best wel zijn tevreden over zichzelf. He. Ik zei het net al, we staan in de top van de gelukkigste landen ter wereld. Um, daar wordt toch in Nederland wel heel veel geklaagd... over alles wat niet met onszelf te maken heeft. Dus met de politiek of met de rechter enzovoorts. Um, hoe verklaart u dat? Nou, allereerst omdat mensen in de krant voornamelijk slecht nieuws lezen. En de uh, tweede reden is dat misschien wel door al dat geklaag... Uh, het toch redelijk leven is in Nederland. Ja. He, want als er iets mis is, dan uh, is er gelijk een actiegroep die het uh, wil verbeteren. En uh, daardoor verbetert er ook het nodige. En dat helpt dus ook? Dat helpt. En daardoor worden we uiteindelijk gelukkig. Ja. Maar het is wel een soort van bekommerd geluk. Want uh, we denken ondertussen dat de wereld vergaat. Ja? Is dat zo erg? Uh, nou ja, niet dat het echt de echte wereld vergaat. Hmm. Maar de meeste Nederlanders hebben toch het idee dat er wel erg veel mis is in de, ja. in de Nederlandse samenleving. Ja. En dat ze eigenlijk een beetje een uitzondering zijn dat ze zo gelukkig zijn. Ja, veel mensen op Twitter, ja, wat is het? Die, die, die mij, mij opzoeken op, op Hekje Eens. Die, die zeggen toch dat ze het er erg mee eens zijn: geluk creëer je helemaal zelf. Ja, helemaal is misschien overdreven. Maar als ik gewoon zeg: geluk creëer je voor een groot deel zelf. Bent u het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Oh. Want gelukkig, of je gelukkig bent, dat hangt eraf. Ja, of je de juiste keuzes maakt. Ja. En ja, of je een beetje investeert in een goede baan bijvoorbeeld. Ja. En investeert in je vrienden. Ja. ja En als je allemaal niks doet en wacht tot het vanzelf komt, ja dan komt het meestal niet. En dan noemt u een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar ook je instelling, als je bijvoorbeeld heel veel pech hebt dat je toch erin blijft geloven. Uh, ja, want als je er niet in blijft geloven en somber achter het geraniums blijft zitten, ik... dan gebeurt er niks. Precies, nou dat lijkt me zo klaar als een klontje. Tot slot meneer Veenhoven, geluksprofessor, zeg ik nogmaals bij. Wat zijn uw beste tips, uh, laat ik er twee vragen, voor een gelukkige leven? Uh, nou, één tip is blijf in Nederland wonen. <laughs> uh, uh, tweede tip, uh, uh, als het niet bevalt, uh, probeer eens wat anders. Kijk, dat is mooi. Ik hoop dat de luisteraars dat niet nu te hard nemen. Het schakelen naar Radio 2. Moeten ze niet doen, maar gewoon op één blijven. Dank u wel, professor Ruud Veenhoven. Socioloog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Mijn stelling vanavond. Geluk creëer je helemaal zelf. Dat kunt u beargumenteren op 0800-121. Straks een tegenhanger van zeg maar Ruud Veenhoven, dat is professor Huijer. Hij is uh, hoogleraar filosofie en hij zegt dat hij het niet met me eens is. Albert Nap twittert, voor mij is geluk een relatie met Jezus hebben. Geen bezuiniging die daar iets aan doet. Geld speelt in geluk geen rol. Is het ermee oneens? En Jirsi Lemmert zegt oneens. Milieu, omgeving, fysieke en psychische factoren zijn ook van invloed. En Maurits Speksnijder twittert, ekje je eens gelukkig je jezelf maar in altijd in getrapte bandbreedtes. Er zijn duidelijke situaties van over- of ondergeluk. Nou, we gaan eens kijken. Een tegenstander komt uit Ede, Maarten Koers. Goedenavond. Ja, een hele avond. Ik uh, ben het uh, totaal niet met je eens. Nee. Uh, als je aangeeft uh, je bond net al een beetje in, hoorde ik... van je stelling is bepaal je helemaal zelf. Uh, net kwam je al met nou, voor grote deur. En ik denk inderdaad... Uh, dat er uh, heel veel omstandigheden in je leven bepalen of je, of je inderdaad gelukkig kan worden. Uh, net wat de professor al aangaf, van nou één tip, blijf in Nederland wonen. Nou, sommige mensen worden niet in Nederland geboren. En uh, ik denk dat dat al een gigantische factor van, uh, van geluk met zich ja. meebrengt. Ja, ja. Dat was wel voor en Nederland. De, ja. en de, en nee, sorry, Ja, ga door. daarbij ga door. vind ik ook... Nou ja, uh, daarbij vind ik... Um, uh, studenten die nu afgestudeerd zijn, vinden maar een baan. Uh, super lastig. Je bent afhankelijk van de economische situatie op dat moment. Jawel, maar de mensen die het lastig uh, hebben, Maarten, wil toch niet zeggen dat je ongelukkig moet worden? Nee, dat zeg ik niet, maar het speelt wel mee. Jawel, maar kijk. Dat is kijk, een van de factoren die meespeelt. Ik zeg niet ja. Als Je hebt als je, financiën. Als je, als, je, als je net afgestudeerd bent, nou, een BW kan je dan fluiten. Uh, je hebt helemaal niks. Nee, maar kijk, ik zeg niet dat tegenslag je altijd gelukkig moet maken. Ik ga, het gaat alleen, hoe ga je om met tegenslag? He, dat is ook een belangrijk punt. Nee, dat ben ik met je eens. Je kan hem ook omdraaien. He? Mensen die heel, heel, heel alles toe komt waaien en die dan toch nog ongelukkig zijn. He, de bekende villa ja. uh, met een mooie vrouw en dan diep ongelukkig zijn. Klopt. Dat bedoel ik. Ik geloof ook niet dat het een diepste daarin zit. Dat geloof ik ook niet. Alleen, als jij aangeeft geluk uh, heb je helemaal in je hand. Helemaal in je eigen hand. Nou ja, leg mij dan eens uit um, waarom de professor dan zegt... blijf in Nederland wonen, als je nou in Afrika geboren wordt. Nou, hij zei voor mensen die in Nederland ongelukkig zijn... die moeten vooral niet naar het buitenland gaan, worden ze nog ongelukkiger. Nee, oké, ok, ok, maar omdat ja. jouw stelling is, geluk bepaal je helemaal zelf. Voor, voor, maar, voor, voor, precies, nou, mijn stelling... De, precies, voor, ik heb niet helemaal, dat maakt ik jezelf... want mijn stelling is geluk, creëer je zelf. Ja, nou, ten, ten tegen bij heb je gelijk, je, heb okay. je, je, je, je bent er zelf bij. Alleen, ik denk wel dat de omstandigheden die ik net noemde. Okay. Als je bijvoorbeeld ernstig ziek wordt, ja, ja. eh, nou ja, dat, dan dat bepaal je niet zelf. Oké, okay, Maarten Koers, dankjewel. We komen een eind bij elkaar. Verrek, het gebeurt. Verrek het gebeurt. Ruben, even de radio uit als je wil. Uit Amsterdam. Ja, da hallo, dag meneer. Ik volg u regelmatig hoor, als ik in Amsterdam in de auto zit. Perfect. Ik vind het programma heel goed, dus complimenten. Maar Dank. ik ben heel ongelukkig. Terwijl ik de gelukkigste jongen was van Amsterdam. En je voelt je... Sorry, ik ben stond het niet er ongelukkig? Ben je rummen? Wat zeg je? Ben je ongelukkig? Ja, ik ben heel ongelukkig geworden, ja. En waardoor? Ik heb namelijk 34 jaar... heb ik als top voor het Parool gewerkt. Intussen had ik 31 jaar... een vergunning raambordeel. En Parool heeft me nu ontslagen... omdat ik die vergunning op mijn naam heb. Terwijl in Parool elke dag... 0900 staat met de smerigste seksadvertenties. En ik heb 34 jaar met hart en ziel gewerkt voor het parool, Amsterdamse krant. En nu he, hebben ze me opzij gezet. En de rechter, mevrouw Terwee, die heeft uh, uh, gezegd: ja, parool wil niet gechargeerd worden met iemand die een he, vergunning ja. heeft. En, en daarom ben ik ontslagen. Ruben, ik heb nooit iets met nee. die bordeelvergunning gedaan. Nee. En ik was de top, top, top verkoper, meneer. De nou, ja. persgroep bestaat vandaag dankzij mij. Iedereen die voor de persgroep werkt, ja. mag mij dankbaar zijn. Want toen Paro uh, een zinkende boot was, ja. heb ik ervoor gezorgd... dat ik een omzet maakte van nou, één, één, één, één Ik, ik neem doen. het meteen van je aan, Ruben. Heb je overwogen om je bordel uh, neer te leggen of de vergunning af te, af te staan? Ik heb tegen mevrouw Terwee, de rechter, gezegd... als ik moet kiezen voor mijn baan... En de vergunning, of de vergunning, heb ik gezegd, dan kies ik voor het parool, want parool is mijn baby. Ja. U moet, moet u zorgen, ik heb geen schoolopleiding genoten, maar mm. ik ga toch langzaam een leuke baan kunnen vinden ja. bij, bij de krant, bij Dagblad Crowd. Had je moeten doen, denk en ik, ik, toch? Was, ja. En ja. En ik heb de laatste twaalf jaar voor het parool gewerkt. En, parool en ze hebben me daar de smerigste karweitjes laten doen. Ja. Mensen laten adporteren En exporteren. Nee, okay. Ruben, en dan tot zover het parool. Want die hoef ook niet helemaal hier een kopje kleiner te maken. Het gaat er wel om. Jij bent volgens mij een makkelijke prater. Laat ik het zo zeggen. En een goed verkoper. Volgens mij vind jij baan. Laat ik, uh, laat ik jou gelukkig maken. Maar ik ben blij dat ik mijn verhaal kan doen. Ja, Oké, okay, Ruben Vitaal, dankjewel uit Amsterdam, dat is duidelijk. Lourdie Passerel zegt eens, we hebben door het aardgas veel te veel geluk gehad. Nu lusten we geen lever meer, geen gezult en geen mariakaakjes. We zijn te verwend. En Nina de Geus zegt, geluk zit tussen je oren. Daar heb je een beetje invloed op, maar chemie in je hoofd heeft er ook veel mee te maken. Die zegt dus gewoon, hek je oneens. Geluk creëer je zelf. Ik vraag het aan Magda Kraai uit Van de Schelling. Goedenavond, Magda. Goedenavond, je spreekt uh, met Magda. Ik ben het uh, voor een groot deel oneens met je stelling. Ja. Um, ik heb, uh, je denkt van gelukken jezelf creëren. Dat is voor een deel waar. Ik heb kanker. Dat is nou niet bepaald zo'n gelukkige situatie. Absoluut. Het enige wat je ja. zelf zou kunnen doen... is proberen kleine dingen zo positief mogelijk te benaderen. Maar ik denk dat het ook afhankelijk is van hoe een mens in elkaar zit. Je krijgt toch de genen van je ouders en je voorouders mee. Ja. En dan denk ik dat er mensen zijn die gewoon van nature wat zwaarder op de hand zijn. En anderen hebben gewoon het geluk... Dat creëer je niet, maar dat heb je meegekregen ja, ja. om toch positief in het leven te staan. Nou, daar heb je twee dingen gezet. Je kunt volgens mij ook kanker krijgen, inderdaad, omdat je dat, dat uh, bepaald, kan erfelijk bepaald zijn. Dat is, dat is gewoon pure, pure pech. Dat is sowieso altijd bijna pech. Maar ten tweede zeg je, je kan ook meekrijgen erfelijk dat je een positieve instelling hebt om daar dan mee Juist. om te gaan. Ja. Juist. Dus alles zelf creëren, daar geloof ik niet in. Maar... Nou iets mee doen omdat je gewoon positieve genen hebt meegekregen. Precies, precies. Daar ben ik voor. Maar Magda, ben je het me met me eens dat als je juist ja. zo ziek bent... ...dat het dan des te belangrijker wordt om geluk te creëren? Hoe moeilijk dat ook, ook zal zijn. Ja, maar dan moet je wel de mogelijkheid hebben... ...dat, dat, dat, dat, heb, je, dat heb je dan in je. Ik ja. heb het geluk meegekregen geluk. Ja, ja. om ondanks... Uh, zware dingen toch te proberen te genieten van allerlei kleine no, dingen de perfect. kinderen de kleinkinderen ja. het weer nou noem maar het op het mooie eiland maar het, het mooie eiland. Ja. Nou, zeker. Dat is echt, dat is voor mij de grootste pil die er bestaat. Prachtig. Kijk, heb. dat hoor ik graag. Nou, ik hou er ook van te schellen. Dus fantastisch. Maar, nou, ik, ja Magda. Ik wil nog één ding ook eventjes eventje zeggen. Ik ja. luister met plezier altijd naar je programma. Laten de mensen oppassen dat ze niet te materialistisch worden. Okay. Je kunt van, van dingen die geen cent kosten zo genieten. Want de negativiteit vind ik af en toe gewoon een beetje beangstigend. Goed. Nou, dat is het laatste. Nou, wat ik Nou, dat nemen we mee. Hartstikke krijgen. bedankt Magda. Dank je wel. Ik wil je veel sterkte en wetenschap wensen. En, en geniet okay. van het kleine geluk. Dank je wel. Mag daarbij. Graag gedaan. Van de dag. Hans Baas zit het eens. Instellingen en initiatief zijn onderscheidend. Maar we moeten juist niet altijd over geluk nadenken. Daar word je alleen maar ongelukkig van. En medestander Paf zegt eens. De kersttijd komt eraan met ontevredenheid en heel veel drank en eten. Ruzies en stress. Wanneer zijn we nou weer eens blij met helemaal niks. En Maud Bijl zegt gelukkig. Geluk moet je zelf herkennen. Dus in zover bepaal je dat zelf. Ook als het tegenzit. Mooie reacties op mijn stelling. Geluk creëer je helemaal zelf. Uh, ik ga kijken bij Anneke, Anneke Pelupessi yes. uit Buzen. Pelupessi. Sorry, Pessie. Anne, ja. Anne Pilu -Pessie uit Buursten. Ja, juist. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik uh, heb even gereageerd omdat ik het niet uh, helemaal eens ben met je. Ik ben een heel positief uh, mens eigenlijk. En in wezen ook wel gelukkig mm. geweest. Maar ik zit nou in omstandigheden. Ik ben dus ook stralingsgevoelig. Zoals veel mensen in Nederland. En ja, dan heb je dus eigenlijk ook geen leven meer. En uh, mm. het wordt steeds moeilijker. Zeg maar de nieuwe generatie... Uh, LTE, dus de 4G, wordt nu uitgerold en we zijn inmiddels drie keer verhuisd. Ik zit in een afgeschermd huis, oh. helemaal in, de, in, in het buitengebied van buurzen. We betalen ontzettend veel huur, omdat het een vrijstaand huis is. En mijn man die is 65 jaar, die moet nog werken. Uh, die is een lasser, die, die, die moet hmm. dus nog uh, ja, op die leeftijd nog, zijn, nog eigenlijk geld verdienen ja. om de huur te betalen. Dus ja, ja. Maar bedoel, last, ja, lastig om gelukkig ja, te blijven, je dus bedoel je ook te zeggen. Als je geen straling in ja. deze wereld hebt, dan kun je nog zo positief zijn, nog zo gelukkig zijn. Maar dan kom je er niet dus Nee, oké, okay, Anneke. Is gewoon, ja, dat, dat is je lastig voor jou. Doen. En niet eenmaal met me eens, dankjewel. Uh, Daarom daar, zeg je: Ik moet namelijk even naar uh, Rotterdam terugkeren. Marlie Huijer wacht daar. Excuus dat ik u als een man aanduid. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar Marlie is toch een echte dame. Een meisjesnaam. Goedenavond, Marlie Huijer. Goedenavond. Excuus, u bent hoogleraar filosofie aan de Erasmus. Um, nou, mijn vraag is eigenlijk, uh, net als bij uw collega Veenhoven, kun je nou geluk zelf creëren? ja Ik heb eerlijk gezegd niet zoveel met geluk. Ik denk altijd, het gaat erom dat je, dat je de dingen doet of dingen kan, uh, uh, kan bereiken die je graag wil bereiken, die belangrijk voor je zijn. En dan is geluk is een beetje een bijproduct. Zodra je geluk gaat nastreven, dan krijg je het helemaal niet. Dus je moet, je moet blij zijn als je het toevalligerwijs krijgt. Maar het gaat om heel andere dingen in het leven. Waarom? Nou, kijk, wat filosofen heel vaak zeggen is een veel aangehaald uh, citaat van John Stuart Mill. Die zegt, je kan beter een ongelukkige Socrates zijn dan een gelukkig varken. En Socrates mm. is natuurlijk iemand die zeg maar, op zoek is naar de waarheid. Maar het kan ook zijn dat je heel andere dingen belangrijk vindt. Het kan zijn dat je uh, graag wil schilderen of dat je een mooie baan wil. Maar dat betekent niet altijd dat je gelukkig bent. Nee, is het waar dat we te materialistisch zijn? Die, die, die, dat kreeg ik van Magda mee van de Schelling. Die zei: We zijn. Dat is natuurlijk een bekend punt. Dat je streeft naar steeds meer, meer, meer. En dat is op zich uh, heel begrijpelijk. Maar dat je van die strijd niet altijd heel gelukkig wordt. Sterker nog, je kan er ook heel ziek van worden. Nou, het is wel zo. Kijk, we hebben in westerse landen een enorme rijkdom. En dus je zou denken, nou, er kan geen mens zo gelukkig zijn als in het westen. Maar eh, tegelijkertijd is het zo dat er juist in die rijke landen enorm veel mensen depressie hebben. En dus heel veel mensen ja, aan de medicatie zitten. Maar de, ze ongelukkig ja. zijn. toch staat er tegenover dat de meest gelukkige landen wel westerse landen zijn. Als je, als je echt heel erg arm bent en je en je hebt geen eten of wat dan ook, dan is de kans heel groot dat je ongelukkig bent. Ja. Precies. Ja, dus er zit, er zit ergens een omslagpunt. Van als je te veel materie hebt en al je wensen zijn vervuld, word je ongelukkig. Maar als je helemaal niks be hebt, ben je meestal ook ongelukkig. Marley Huijer, dank u zeer. Hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit. Merci voor uw reactie op de stelling. Geluk creëer je helemaal zelf. Want de laatste minuten wil ik ook op u kunnen laten reageren. Dat doen de bellers nog op 0800-1121. Geluk creëer je helemaal zelf. Joeke, hi uit Amsterdam? Joeke. Ja, hallo, Goeie, goeie avond. Hallo. Uh, nou, ik, ik ben het uh, niet met je stelling eens dat je dat helemaal zelf kunt uh, maken. Dat, dat is niet zo. Want ja, misschien als je op een top van een berg zit uh, te mediteren als uh, boeddhistische monnik hoor, allemaal te goede, dat ja. zou best kunnen. Maar voor gewone mensen zoals wij, uh, er zijn bepaalde dingen die moet je hebben, die moet je kunnen doen. Want je, je hebt licht nodig, zal ik nou maar even zeggen. En je hebt water nodig. Ja. En uh, kijk, mijn man en ik zijn best wel ijverig nog steeds. En uh, hebben gedacht, nou, dat hebben we helemaal goed voor elkaar. Dat zal ook wel, als we niet de lat te hoog leggen. Nou, dat doen we niet, materieel. Nee. Maar toch is het zo, nu, met al die verhogingen van dingen die je echt nodig hebt... kan je het niet meer, kan je het niet meer echt plannen, tenzij je veel geld hebt. Welke dus dingen? Nee, wordt, ja, je bedoelt, met de lastenverzwaringen... Oh, toch, mm, ja, precies. Ja, ja, ja precies, je precies budget... Dus je Slink, hebt water ja. nodig, tenminste, dat vinden wij dus wel. Um, en, uh, nou ja, licht, en weet ik veel, wat heb je nodig? En ja. dat zijn eerste levensbehoeften, waarin de regering nou gewoon, uh, ja, als maar de boel, te En dan wordt de stress en, verhoogd, ook denk ik, voor jou. Of... Precies. Ja, ja, ik, ja. Denk, ik denk voor heel veel mensen. Voor, kijk, die professor van de net, niet het mevrouw. Maar de meneer, die Feenhoven, zei iets, ja. Persoons, ja, ja precies. Die zei dus inderdaad ook gewoon van uh, in Nederland moeten we niet zeuren en dit en dat. Nee, dat, dat kan wel waar zijn. We hebben het natuurlijk beter dan, laat ik maar zeggen, kindertjes die als eetskindertjes geboren worden. Mm. Nou, dan hebben we het beter, dat is duidelijk. Mm. Maar voor de dingen die we denken nodig te ja. hebben, zoals ja, eten. enzovoort. Ja. Okay. Ja, en, en, en daar moeten de regerings moeten daar afleggen. Want ik persoonlijk denk, nou ik mag ook wel eens wat denken, um, dat al die verhogingen van stress. Kosten later gigantische bedragen in de gezondheidszorg. Misschien nu al. Kijk, dat zou we moeten uitrekenen. Ja, Jukke, dank ja, Nou, en dat vind ik. Ja. Okay. Ik zeg je, dus, dankjewel, uh, Jukke, je wel. hartstikke goed en de groeten. Uh, tot een volgende keer. Mirjam Killian uit Rotterdam is er ook niet mee eens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoi, Mirjam. Hoi. Vertel. Ja, nou, ik, uh, ik denk dat je ook dat je gelukkig kan worden. Van uh, andere mensen bijvoorbeeld dwars zitten of pesten of milieu vervuilen en daar heel veel geld mee verdienen. En ja, waarom zou ik daar gelukkig mee zijn? Jij zegt het geluk van de een kan het ongeluk van de ander worden. Ja. Mm -hmm. Ja, dat is er ook eentje. Maar ben je zelf gelukkig, Mirjam? Ja, zeker. En ik heb uh, een heel mooi stukje over hoe je gelukkig kan worden gezien op de website. Waar? Uh, Dezinvanjeleven.nl Dezinvanjeleven.nl daar moeten de luisteraars even naartoe zeilen. Dan kunnen ze zich uh, wat, misschien wat gelukkiger gaan voelen, bedoel je. Oké, okay. genoteerd, Mirjam, Dankjewel. je ja. Ja. Okay. Dag. En tot slot, Jacques Hummels Jacques uit Maastricht. Dag. Jacques, wat klinkt je goedenavond. ver? Goedenavond. Ah, goede goedenavond. Ja, je haalt me uit het geluk. Ach. Ik ben een het koken, maar ik wil even iets zeggen. Ja. Ja, geleden las ik een loesje waarop stond... Geluk is geen punt. Geluk is in richting Joost. Dus ja. ik denk dat jullie daar vanavond geen punt van moeten maken. Aha. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Okay. En als je het goed vindt, Joost, dan wil ik hierbij afsluiten. Want ja. anders ga ik er een punt van maken. En dat wil ik niet. Hey, Mooi gezegd, Jan. Oké, okay. goed. Da ik ga door met je programma. Hey, dus, uh, eet smakelijk, Sjak Dank je wel, ja, dank je wel. Geluk is geen punt, maar een richting. Dat zegt Sjak. Ik vind het een mooie afsluiter. U niet. Dit was hem weer. Um, ja, ik zeg nog Ton de Vries op Twitter. Gelukkig geworden hangt, hangt sterk af van welk nestje je komt en, tot in, en in welk land je woont. Kijk, daar is er ook één. U kunt uh, nog Twitter kijken op hekje eens en hekje oneens. Daar komt van alles binnen. Er zijn veel reacties vanavond over de gelukstelling. Eh, tot zover het verkeer van rechts op uw radio. Straks luistert u naar schrijfster Mirjam Rottenstraij in Kunsthof. Petra Possel presenteert het programma direct na het nieuws van 7 uur. Volg ons als je wil op twitter.com. Apenstaartje, avondspits WNL of Apenstaartje eertmans. Dan komt u bij mij. Morgen is er radio radio toe weer vanaf half 7 op Radio 1. Hou je verstand erbij. Een gelukkige avond. En wat mij betreft graag tot morgen. Dag.